9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. VGZ voert als eerste zorgverzekeraar een no-claim in voor de aanvullende verzekering. Mensen kunnen daarbij zelf kiezen waarvoor ze zich willen verzekeren. Verzekerden die geen zorg declareren, krijgen het volgende jaar 10% korting op hun premie. Dat kan aan vier jaar oplopen tot 40% per aanvullende verzekering.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 Wel kan met beide toetsen bijvoorbeeld een HAVO-advies worden gegeven. Leerlingen die de makkelijke toets maken moeten daarvoor dan meer opgaven goed hebben. De Brabantse Hogeschool Avans is volgens de keuzegids van dit jaar opnieuw de beste grote hbo-instelling. In de keuzegids worden hogescholen vergeleken op basis van statistieken en de oordelen van deskundigen en studenten. Bij de grote hogescholen staat de Hogeschool Zeeland in Vlissingen op de tweede plaats. Opvallend is dat de instellingen uit de Randstad onderaan de lijst staan. Helemaal onderaan staat Hogeschool in Holland. Bij de middelgrote scholen, dat zijn scholen met zo'n 2000 studenten... voert de gereformeerde Hogeschool in Zwolle de lijst aan. Bij de kleine scholen is dat de katholieke Pabo Zwolle. Telecombedrijf KPN heeft in het derde kwartaal... bijna een derde minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling wordt voor een deel veroorzaakt... door zware concurrentie van kabelbedrijven. Verder gebruiken consumenten vaker een internetverbinding om berichten naar elkaar te sturen in plaats van sms. KPN heeft verder veel meer geld gestoken in het terughalen van klanten die naar de concurrentie waren overgestapt. Bij het Duitse dochterbedrijf van KPN groeide de omzet minder hard dan verwacht. En in België ging het de afgelopen drie maanden beter. Uiteindelijk kwam de winst uit op 250 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2011 maakte KPN nog 368 miljoen euro winst. De rechtszaak tegen de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch is een maand uitgesteld. Het proces zou donderdag in Buenos Aires beginnen... maar dat is op verzoek van de Argentijnse justitie verplaatst, naar 28 november. Poch wordt ervan beschuldigd dat hij in de jaren 70 en 80... tijdens de militaire dictatuur heeft meegewerkt aan de zogeheten dodenvluchten. Daarbij werden tegenstanders van de junta boven zee uit een vliegtuig gegooid. Vorige week trok de openbare aanklager in de zaak zich terug waarna een nieuwe officier van justitie het proces overnam. Die heeft meer tijd nodig om zich voor te bereiden. Het weer vanochtend hier en daar nog nevelig. Later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 20 graden in het zuiden. A ah, en Verkeesinformatie. Van de ochtendspits is het nog zo'n 40 kilometer file over. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam, de laatste lep van een ongeluk. Bij Muidenberg 5 kilometer vanaf Naarden... Op de A6 stad Muiden voor Almere stad West, 5 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staat bij Amersfoort 4 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. KPN, u hoorde het, heeft het zware telecombedrijf... ziet de winst wegzakken. De topman, Ilko Blok, noemt de marktomstandigheden uitdagend. Ja, dan weet u het wel. Start hoort u Blok in de uitzending. Eerst naar de zorgpolis, die begint te lijken op uw autoverzekering. Want autoverzekeringen kennen al een no-claim-korting. Maar verzekeraar VGZ gaat vanaf volgend jaar ook zo'n no-claim... Korting invoeren in de zorg. Jan-Luc de Groot van VGZ, goedemorgen. Goedemorgen. Het is dus zo, als je besluit geen nota's in te dienen, dat je dan korting gaat krijgen. Voor welke polissen geldt het? Deze nieuwe no claim korting geldt voor ons nieuw product bewust. En alle aanvullende verzekeringen die bij dat product horen. Nou ja, kunt u daar nog iets meer vertellen? Het gaat om de aanvullende polissen dus, maar niet ja. alle. Uh, het gaat niet over alle aanvullende verzekeringen van VGZ. Maar het gaat over de aanvullende verzekeringen. ...van ons bedrijf de coöperatie weggezet met ons product Bewust. En dat is een nieuw product die wij dit najaar voor het eerst in de markt gaan zetten. Een nieuw product en u noemt het Bewust. U wilt daar iets mee sturen, begrijp ik? Uh, klopt, de naam zegt iets. De naam zegt iets ook over ons product. Uh, we, willen, en we hebben onderzoek gedaan het afgelopen jaar dat klanten uh, met zorgverzekering een bewuste keuzes willen maken. En wij willen ze met dit product in staat stellen die bewuste keuze te maken een keuze kunnen maken over waarvoor ze zich aanvullend willen verzekeren... en ook uiteindelijk of ze die rekening inderdaad bij ons indienen... of dat ze de no-claim uh, incasseren en laten oplopen. Ja. Maar het geldt niet voor de basisverzekering en dat is ook zeer bewust. Uh, ja, uh, het geldt niet voor de basisverzekering. Zoals u weet geldt voor de basisverzekering een wettelijk eigen risico... en dat geldt ook voor dit product. Is, bent u zeker van dat, um, dat dat het effect zal zijn? Dat mensen bewust gaan nadenken over. Um, ja, of ze rekeningen gaan indienen? Zou het ook niet kunnen leiden bijvoorbeeld, tot uh, zorguitstel? Omdat mensen helemaal niet gaan. Omdat ze denken op die manier geld te besparen. Uh, wat mensen doen, dat kunnen wij niet bepalen. Wat wij zeggen, het product. Uh... Uh, voor de aanvullende verzekering hebben wij deze regeling ingevoerd. Mm. Uh, aanvullende zorg, dat is dus zorg waarvan de klant zelf kan overzien of hij het wel of niet nodig heeft. Wat wij aangeven is zeker niet die zorg te verminderen. Daarom hebben we ook bij de tandartszorg de preventieve controles, houden we ook bewust buiten de no claim Ja, maar goed, als dat uit de... die preventieve controle nou blijkt dat je een rottende kies hebt waar een kroon ja. voor nodig is. Mensen kunnen daar te lang mee lopen omdat ze denken, ja, spaar ik geld uit. Nou, ik denk dat mensen op zo'n moment daar echt mee blijven lopen... want daar heb je heel veel last van en die kroon laat je dan zo en zo wel plaats. Dus die zorg die deel ik niet. Dat denkt u? Ja. Dat is uw inschatting? Ja. Maar zeker weet u het niet, toch? Uh, wat individuele mensen in Nederland doen, dat kunnen wij niet altijd voorzien. Maar verstandig is het niet. Nee, maar toch nog een keer denkt u niet dat mensen te veel vanuit hun portemonnee gaan denken... in plaats van hun eigen gezondheid? Nee, ik denk niet dat dat zo werkt. Ik, wat wij merken is dat er ook heel veel klanten zijn die ieder jaar hun aanvullende verzekering opzeggen... Ja. omdat ze waarnemen dat ze er niks van gebruiken... en het jaar daarna toch geconfronteerd worden met kosten die dan helemaal geen verzekering meer hebben. En mede door die no-klim hopen we ook dat de klanten langer aanvullend verzekerd blijven... als ze in één jaar er geen gebruik van maken niet het jaar daarna denken... nou, die verzekering hebben we niet nodig. We hopen juist hier een prikkel te geven... En te stimuleren om langer ook in de verzekering te blijven. Zodat ze niet tegen onverwas heel hoge kosten worden gekomen. Ja, maar u denkt dus ook dat het kan, dat het kan werken. U ziet dus veel notas die worden ingediend waarvan u denkt van, nou ja, dat had niet gehoeven. Wat wij merken is dat de notas voor de aanvullende verzekering qua omvang vaak te overzien zijn. Eén consult van een fysiotherapeut is nog te overzien. Uh, tegelijkertijd uh, vervolgkosten zijn vaak veel hoger. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld van de kroon van zojuist. En die kosten wil je wel graag ten last van je verzekering brengen. Nou zegt u we doen het allemaal voor de klant, uh, dat is prachtig natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat dit um, voor u ook interessant is, dat het tot meer klanten leidt. Nou wat wij natuurlijk altijd hopen met een productintroductie is dat heel veel klanten dat product vinden en dat product bij ons willen kopen, uh, want we zijn er ook trots op. Uh, ja dus dat klopt, uh, maar uiteindelijk is dit product gemaakt op basis van de voorkeuren die de klant bij ons heeft achtergelaten. Nou we zijn benieuwd of meer verzekeraars zullen volgen, meneer Hedde, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. 10 over 9, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Jeroen de Jager is in Roermond vanochtend. Vanwege het aftreden van VVD-wethouder Jos van Rijg. Gisteravond tijdens een raadsvergadering. Daar speelde de burgemeester Henk van Peers een bijzondere rol. Jeroen? Ja. Oh, ze noemen we je ja. ja, absoluut. Uh, want uh, de burgemeester, interim burgemeester, CDA-burgemeester Henk van Beers... normaal doet die politieke kleur er niet toe, misschien nu ook niet... die heeft in ieder geval mevrouw Smitmans verboden om informatie bekend te maken... uit het verhoor dat zij heeft gehad met de Rijksrecherche. En dat deed hij op basis van de geheimhoudingsplicht die elk lid van de vertrouwenscommissie... die een burgemeester benoemt, heeft. Nou is de vraag, meneer Van Beers, of u terecht daar een beroep op heeft gedaan... U heeft vandaag zojuist advies gevraagd aan mensen, of u daar terecht beroepen. basis van de wijsheid die ik op dat moment uh, heb, en dan zeg ik dat uh, geheim. Dat gaat niet goed. Jeroen de Jager met dat de verbinding. Is wel... Erop mogen rekenen ja, dat hun naam. En wij moeten hier even onderbreken, Jeroen Jager. Want het niet gaat bestaat. niet goed met het geluid, helaas. Je valt te vaak ja, weg. waardoor kom, we... even wat dichter bij het raam gaan staan, meneer Van Beers? Graag, ja. Juist. helpt dat misschien wel? Dan leg ik even dit apparaat hier bij het raam. En u vertelde zojuist, meneer Van Beers, dat u uh, met de informatie van gisteren... die u had gezegd heeft tegen mevrouw Smitmans... Uh, uh, uh, dit valt onder de geheimhoudingsplicht. Vandaag heeft u dat advies uitgezet. Het kan dus zomaar zijn dat mevrouw Smitmans het wel bekend mag maken. Ik uh, verwacht dat dat uh, niet het geval zal zijn. Om de doodheervuilige reden, ik heb net al gezegd... het is het hoogste goed wat we uh, kennen voor de sollicitanten. Die worden in bescherming genomen... Daar vandaan als iemand solliciteert naar uh, het ambt van burgemeester, dan is het helder en duidelijk dat die gegevens niet op straat terecht zullen komen. En dat hij zich dus vrijelijk kan bewegen en vrijelijk kan solliciteren. Ja. En daar vandaan dus die uh, geheimhouding. Ja, u bent zelf ook gehoord hè, door de Rijksrecherche. Hoe lang duurde dat verhoor trouwens? Bij mevrouw Smitmans duurde het drie uur bij u? Nou, ik ben uh, s'morgens in uh, contact gekomen met, met uh, de Rijksrecherche. En dat heeft zo de hele dag doorgeduurd. En daar heeft onder andere dat uh, verhoor, dat getuigenverhoor een wezenlijk bestanddeel van. Ja. Nou zegt mevrouw Smitmans, het is onvermijdelijk dat de informatie die ik daar gehoord heb, die tapgesprekken, dat ik daarover ga communiceren. Ik vind dat ze in de openbaarheid moeten komen, want de informatie is relevant. Wat is uw commentaar dan? En zij zegt ook een beetje, ik word monddood gemaakt. Ja, nou ik vind het uh, terecht dat uh, zij zegt dat dat een hele ingewikkelde uh, zaak is. Ik kan niet anders als wanneer alles zijn op oranje staan, dat de geheimhoudingsplicht, uh, dat die in het geding komt. Dan kan ik als, als uh, burgemeester niet anders zeggen als van, ik refereer daaraan... en wil u zo vriendelijk zijn om daar rekening mee te houden... en weet tot u ver dat u daarmee kunt gaan, want dat zijn de spelregels. Is dat een dreigement indirect? Nee, absoluut niet. Ik dreig sowieso al uh, nooit, en, en zeker mevrouw Smitsmans niet... met andere woorden. Ik vind dat, uh, we hebben spelregels afgesproken... de sollicitanten, die mogen daarop rekenen. Ik heb dat gisteren ook nog even geverifieerd bij, bij uh, de commissaris van de Koningin. Die zit op dezelfde lijn als ondergetekende, ja. met andere woorden... Maar het niet 100% zeker, want jullie hebben dus wel vandaag adviezen ingewonnen, of gevraagd advies te krijgen hierover. Nee, laat het gewoon helder en duidelijk zijn. Ja. Natuurlijk is het goed om, om, om op een gegeven moment nog eens extra na te gaan, maar met de wijsheid die ik gisteravond had en die ik op dit moment heb, kan ik geen andere conclusie trekken als dat de spelregel met betrekking tot de geheimhouding dat u voor mij zeer wezenlijk is. Ja. En dat doe ik in het belang, met name van al die sollicitanten, ja. en ook in de toekomst, want iedereen weet, laat ik me niet meer solliciteren, want eigenlijk. Ja is die geheimhouding weer. Klopt het dat Van Rijn met meer mensen heeft gebeld... dan alleen met Offermans? Het, het zou best kunnen zijn. Ik lees weet dat u vandaag. dat? Ik lees dat vandaag in de krant. En over het algemeen genomen denk ik dat de media redelijk op de hoogte maar zijn. Maar weten u het zelf? Ik, ik, ik laat me daar zelf niet over uit, want ik vind dat niet relevant. Even los van met wie die heeft gebeld, weet u of hij met anderen heeft gebeld? Ik, ik zeg al, ik heb het in de krant gelezen. En, en, uh, ja, nou, ja, goed, heeft dan, u het ook van de Rijksrecherche gehoord? Daar laat ik me weer niet over uit, want alles wat, wat uh, ik in het gesprek heb gehoord of naar voren heb gebracht... dat is uh, tussen de Rijksrecherche en ondergetekende. En daar hecht ik ook weer aan. Dat valt voor mij ook onder die geheimhouding, ja. Want anders kan ik mijn werk niet doen en kan de recherche waarschijnlijk zijn werk niet Even doen. Even tot slot, u moet wat langer blijven neem ik aan. U bent interessant. Hier. Uh, de procedure gaat nu langer duren. Bent u bereid om langer te blijven? Nou ja, ik vind het zeker geen moeten. He. Ik, ik heb het altijd uh, als een, een geweldig mooi vak uh, gevonden hier. Uh, zeker in deze schitterende stad. Met andere woorden, u ik zie bereid. het niet als een opgave. En ik ben in overleg met mijn genoten best bereid. Als er een beroep is, u kent het dan ja, verder wel. He. absoluut. Oké. Okay. Okay. Nou, reuze bedankt zover. En uh, we spreken u later. Donderdag wordt een spannende dag in ieder geval. De Volgende raadsvergadering. De zoveelste. Ja. Oké. Okay. Zeker. Ja. Benieuwd of we Dan zijn we benieuwd over dan meer horen. Jeroen de Jager vanuit Roermond. Dan de cijfers van het telecombedrijf KPN. We refereerden er al eventjes aan. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal minder omzet en minder winst gemaakt. Flink ook, in dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde namelijk bijna met een derde tot 250 miljoen euro. Concurrentie van andere aanbieders... Want zowel consumenten als ook de zakelijke klanten... houden nog de hand op de knip en zoeken de voordeligste aanbieders. Peter van der Meerschout van de economieredactie... Um, heeft gekeken naar de cijfers. Peter, en um, ja, Is dat ook de verklaring van KPN... dat de concurrentie ze momenteel parten speelt? Ja, maar dat heeft allemaal weer, um, terug te, Het is allemaal weer terug te voeren op uh, de crisis. Uh, Duitsland staat namelijk bekend als een, uh, als een soort uh, groeimotor, ook voor KPN. Maar daar hapert de groeimotor. Um, en dan wordt de concurrentie heviger, want dan wil iedereen natuurlijk uh, een stukje van diezelfde koek. En dan willen consumenten datgene hebben uh, voor het, uh, laten we zeggen, het meeste voor het minste geld. En daar is KPN is daar in het tweede kwartaal hier in Nederland al mee begonnen om met uh, scherpe tarieven uh, nieuwe producten in de markt te zetten. En ja, dan ga je natuurlijk uh, een reactie krijgen, zegt ook Elke Blok. Ja, in het tweede kwartaal uh, hebben we de nieuwe uh, abonnementen geïntroduceerd. Uh, hebben we hebben agressieve marketing gedaan wat uh, ja, toen geresulteerd heeft in een groei van het aantal klanten. We hebben een beetje gas teruggenomen in het derde kwartaal. Uh, uh, maar uh, ja, de, de concurrenten hebben daarop ge, geacteerd. En we zijn nu weer uh, ja, agressiever uh, met onze prijzen uh, aan de slag gegaan. Om ervoor te zorgen dat we het vierde kwartaal ja, het weer beter gaan doen dan het derde kwartaal. Ja, en beter eh, agressiever ook met andere producten... en daar ook zelf de concurrentie aan doen... want KPN biedt ook televisie aan via internet. Ja. Hoe verloopt dat dan? Dat verloopt eh, prima. Ze hebben eh, zo'n beetje 34.000 nieuwe abonnees... via eh, glasvezel binnengehaald. En glasvezel, dat zorgt ervoor dat je eh, op een hoge snelheid... Eh, een internetverbinding thuis kunt krijgen. En via die internetverbinding zou je dan ook weer... internet via televisie kunnen doen met allemaal bijbehorende diensten. Maar daarvoor moet je dus eerst... Geld uitgeven. Je moet geld uitgeven in de infrastructuur. Je moet geld uitgeven om die klanten dan inderdaad een aanlokkelijk voorstel te doen. Je moet daar campagnes op zetten. Dat kost allemaal geld. Kosten gaan voor de baten uit. Uh, maar het blok is in ieder geval enthousiast daarover. Als je naar het vaste net kijkt, uh, de diensten die we thuis leveren, zie je echt een hele uh, verschuiving van het bellen over het vaste net naar tv kijken en internetten en uh, bellen over internet. En ja, daar, ja, wat ik net al zei, daar doen we het gewoon uh, ja, echt goed. Uh, het aantal breedbandklanten is weer aan het stijgen. Het aantal tv-klanten en fiber-to-the-home klanten is uh, aan het stijgen. Waarbij we ja, echt hele hoge uh, groeicijfers uh, laten zien als het om het aantal klanten gaat. En uh, ja, die stap zou je eerst moeten zetten om dat ook ja, dadelijk terug te gaan zien in de uh, omzet en resultaten. Ja, je moet dus eerst gewoon geld uitgeven om klanten binnen te halen. Opnieuw weer klanten binnen te halen is trouwens veel lastiger... want mensen hebben natuurlijk eerst bij een concurrent gezeten, daaraan geproefd en gesnuffeld. Dus dan moet je met hele goede voorstellen komen... om mensen weer uh, naar je toe te halen. Dat betekent dus dat zij over de afgelopen kwartalen... inderdaad steeds maar minder winst hebben gemaakt... ten opzichte van uh, vorig jaar. En de hoop is dus nu gevestigd op uh, de komende kwartalen. Maar ook daarvan heeft, en dat zei je net ook al, Lara... het zijn uitdagende tijden. Mm -hmm. en daarvan heeft, heeft de, uh, uh, de topman al gezegd... Zegt: nou jongens, houd er maar even rekening mee dat het de komende kwartalen nog wel even iets minder blijft gaan. Ja, want dat is de vertaling voor dat eufemisme. Ja, altijd, altijd. Het zijn altijd uitdagende tijden. Precies, Peter. Hey, uh, we moeten ook even naar de koffiemaker. Hè? DE Master Blenders presenteerde ja. de kwartaalcijfers. Uh, de eerste, want voormalig Douwe Egbert staat nog maar net op de beurs. Hoe waren de cijfers? Ja, we hebben alleen maar te maken hier nu met uh, omzetcijfers. Er worden nog geen winstcijfers bekendgemaakt. Maar je moet ook ergens mee beginnen. En ze hebben gezegd: nou goed, we beginnen met om en nabij de. Uh, wat was het? De kleine 600 miljoen euro omzet. En op dit moment, in het eerste kwartaal dat ze nu op de beurs staan, hebben ze een omzet gedraaid van 645 miljoen euro. Ook daar overigens uitdagende tijden in Duitsland. Want daar zijn ze begonnen met een, een iets wat te agressieve prijs van de koffie. Moet je nooit doen. Een Beetje te dure koffie in Duitsland. En dan laten mensen het achterwege. Dus ook daar gaan ze nu weer keihard aan werken. Om dat weer goed voor elkaar te krijgen. Zodat ze in het tweede kwartaal weer wat betere cijfertjes kunnen presenteren. Peter van der Meerschouw, dankjewel. De CITO-toets wordt gesplitst. Naast de bekende toets komt er ook een light-versie. Zo dadelijk hoort u waarom. Eerste verkeersinformatie aanwezig. Ja. Kees Kwaks, Loopt af. Kees. Ja, Marcel, de spits is bijna voorbij. 25 kilometer nog. Een paar files die wat opvallen qua lengte. De A2, Den Bosch, richting Eindhoven. Bij Bokstel nog 4 kilometer. Richting Amsterdam, vanuit Den Haag op de A4 bij Hoofddorp 4. Op de A9, maar richting Amstelveen. Gaat het nog langzaam tussen knopen de Rotterpolderplein en knopen de Raasdorp? De laatste wat langere vrienden, de A28, Utrecht richting Amersfoort. Voor de afwit Den Dolder, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor half 10 is het. Wij gaan naar Argentinië. Want de rechtszaak tegen de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Pots... zou donderdag beginnen, maar is voor een maand uitgesteld. Pots wordt verdacht van deelname aan de zogenoemde vluchten tijdens de militaire groentag in Argentinië.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 Vanaf volgend jaar zijn er twee CITO-toetsen voor leerlingen van groep 8. De gewone toets, die er altijd al was, en een aangepaste versie voor leerlingen met een achterstand. Die voor meer leerlingen mag worden ingezet dan tot het geval was. Lisbeth van Litsenburg van CITO, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het nut van die tweede toets? Nou, die tweede toets was er natuurlijk eigenlijk altijd al, de niveau-toets. En die was bedoeld voor kinderen met een leerachterstand van anderhalf jaar of langer. Um, de toets die we nu hebben, dat heet dan ook uh, de toetsniveau en de toetsbasis. Uh, die is bedoeld voor kinderen waarvan de leerkracht, die dat kind natuurlijk het best kent, inschat dat de leerling in, uh, het best past op een schooltype onder wat vroeger MAVO was. Maar dus niet, niet speciaal voor leerlingen met een achterstand? Nee, ook voor leerlingen met een achterstand. Ja, ja toch begrijp ik dat niet waarom dat, waarom dat nuttig zou kunnen zijn. Want dan ga je dus eigenlijk... Um... Een toets doen terwijl je ja, in feite de uitslag al kent, namelijk dat een, een kind naar uh, een bepaald onderwijsniveau gaat. Nee, dat een bepaald onderwijsniveau, dat weet je nog niet helemaal. Er zijn natuurlijk onder VMBOT ook nog een aantal typen onderwijs waar een kind het best zou kunnen passen. Dus dat is één opbrengst. En een tweede opbrengst is dat het kind een Toets krijgt op het eigen niveau. Oh, dus we zitten geen toets te maken die te moeilijk voor ze is, wat ontzettend demotiveert. Mm -hmm. En wat het kind ook uh, in het idee bevestigt: van zie je wel, ik kan het toch niet. Um, en dat soort gevoelens en demotivatie, die spelen ook in de verdere schoolcarrière door. Ja, dus, dat is wat u ziet bij leerlingen oordeel. die uh, het slecht doen op school, die raken daardoor gemeen, gedemotiveerd door zo'n zo cito waar ze nou, eigenlijk geen enkele vraag goed kunnen beantwoorden. Nou, als die te moeilijk voor ze is, is dat niet erg motiverend, nee. To, toch geeft u al aan, dan is, wordt er vooraf een oordeel gegeven over die kinderen. Ontneem je ze dan niet de kans boven zichzelf uit te stijgen? Nee hoor, want ze kunnen die toetsen ook nog eens heel goed maken. Um, dan blijkt daar gewoon uit dat ze naar iets anders kunnen dan uh, het uh, BB of kader. Um, en er is zelfs een mogelijkheid om dan alsnog de basistoets te maken, waardoor ze nog. Uh, maar dan moet het verschil wel heel erg groot zijn. Dan zou je het dus zo moeten hebben dat een, een leerkracht heeft ingeschat dat een kind VMBO aan kan en hij maakt de toets op VWO-niveau. Nou, dat, dat is wel een heel groot verschil. Dus dat komt eigenlijk nooit voor. En heeft u met deze toets al uh, geoefend bij leerlingen die niet zozeer een leerachterstand hebben, maar ja, wat, wat, wat moeilijker hebben op school? Er worden, onze eindtoetsen worden altijd uh, in stukjes geoefend op scholen. We maken hem hmm. ook samen met het veld. Dus we weten al zeker dat de vragen ook uh, ter zaken doen en ook aan, aan boef komen in het onderwijs. En een deel van de vragen wordt altijd vooraf op pilotscholen uitgezet. Dus, uh, en dat is goed kennelijk beeld. goed bevallen, begrijp ik mevrouw Van Litsenhoek. Ja, we hebben een goed beeld van, de, van het, niveau, het juiste niveau van de vragen. Dus het zit gewoon goed in elkaar. Lisbeth van Litsenburg van Cito, dank u wel. Ja hoor, niks te danken. Maino Rimmers dan nog even in het Westland. Maino, kunnen de honingtomaten de toets der kritiek doorstaan? Ja, dat denk ik wel, want uh, ze zien er heel netjes uit. Maar dat is ook meteen het moeilijke ervan. Er komt heel veel bij kijken om ze precies zo te krijgen. Geen insecticide, maar uh, de inzet van de sluipwesp en de hommel onder andere. En je hoort de geoefende vingers de tomaten knippen. Hebt u dat, hebt u dat ook nog? Want hij komt uit het Westland, Bram Meijer, de lokale burgemeester. Heeft u dat ook nog gedaan, dat knippen? Nee, dat heb ik zelf nooit gedaan, nee? maar ik kom oorspronkelijk uit de Betuwe. En dan heb ik een beetje meer in plukken. de... Het oh ja. Fruitteelt, hè? Ja. ja. Zeg, ik begrijp dat dit bedrijf Robert de Jong ook wil uitbreiden. Jullie willen een verpakkingsbedrijf hierachter erbij maken. Er is ruimtegebrek, daarom zijn jullie met de uitbreiding naar Schiphol gegaan. Dat verpakkingsbedrijf, komt dat er? Ja, daar ben ik van overtuigd, ja. Lukt het ook om dan goed samen te werken met de gemeente bestemmingsplannen? Zijn ze een beetje vlot met de gemeente Westland? Ik zie een lach. <lacht> ja, okay. Nou, nee, vlot genoeg. Ja hoor, Ja? Ja. Ja, ja? het kan wel. Nou, ik denk wat dat betreft, als de tuinder hier zegt, vlot genoeg dat dat ook wel zo is. Westland is wat dat betreft als overheid wel ingespeeld, denk ik, op het tuinbouwbedrijfsleven. Ja. Want, zegt de Rabobank, 800 hectare was het, hè? 800 hectare, glas gaat er verdwijnen? Nou. De kleine bedrijfjes stoppen ermee? Nou, dat zei de directeur van Rabobank Westland. Ikzelf zie dat niet zo. Ik denk dat wel aan de hand is dat een aantal bedrijven... zoals onder andere dit bedrijf hier bij Looien, dat die zeggen van voor de teelt gaan wij daar waar we het heel snel kunnen realiseren. Maar ik heb al eerder gezegd in deze uitzending... dat die tuinder toch zijn, zijn home in Westland heeft. Omdat hier in feite toch het cluster is. Ja, hier zitten de verpakkingsbedrijven, hier zitten kennis. Dus de tomatensoep wordt niet zo heet gegeten als de bank hem opdient. En daarmee sluiten we maar af tussen de honingtomaatjes die vandaag geplukt worden. en morgen, als het goed is, vers bij de groenteboer liggen. Maar nou, Remmers was in het Westland en had het over de kassa die daar langzaam in het gedrang komen. Nee, wij gaan nog eventjes naar uh, de politie in het zuiden van Nederland. Want daar zijn ze bezig met een grote drugsactie. We weten er niet zo heel veel meer van. Uh, politiewoordvoerster Imke van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. We begrijpen dat het in en rond Valkenswaard is. Wat gebeurt er allemaal? Nou, wij zijn bezig met een uh, groot internationaal drugsonderzoek. Er worden op uh, dit moment zoekingen gedaan op zo'n 20 locaties. En dat is naast Valkenswaard onder andere ook in Eindhoven en in Maastricht. We hebben ondertussen drie uh, mannen aangehouden, drie verdachten. En zij worden verdacht van uh, handel in hard- en softdrugs, witwassen en het faciliteren en organiseren van drugstransporten. En heeft u ook al wat gevonden, in beslag genomen? Nee, we zijn uh, om rond zeven uur begonnen met de zoekingen, dus we zijn nog uh, druk bezig. We hopen daar in de loop van de dag meer over te kunnen vertellen natuurlijk. Maar we zijn uh, bezig met een aantal partners, we zijn met meer dan 200 mensen aan het zoeken... En uh, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Belastingdienst en bijvoorbeeld ook Defensie. Die zijn met speciale teams mee aan het zoeken en zij kunnen zoeken op locaties waar het voor ons, uh, voor ons wat lastiger zoeken is. Ik sta hier nu bijvoorbeeld bij een bosperceel en zij kunnen dus uh, in de grond zoeken of dat daar uh, mogelijk iets verstopt is. Mm, want wat zoekt u daar dan? Um, dat kan onder andere uh, onderhand geld zijn, het uh, kunnen drugs zijn. Ja. Um, ja, alle bijzondere dingen die we tegenkomen, daar gaan we mee aan de slag en zullen we in ons onderzoek meenemen. Oké, okay. en u heeft het over hard- en softdrugs. Um, waar moet ik dan aan denken? Pillen, cocaïne? Uh, cocaïne, uh, hennep. En, en wat kunt u nog over de locatie vertellen, Is het een, een woonwijk? Of... Um, nou, het u is wel een op twintig verschillende locaties. Um, hier waar ik sta, dat is op, uh, in Valkenswaard, dat is een stuk bosperceel, maar er wordt in woningen gezocht en onder andere ook nog in bedrijfspanden. Dus het is echt op verschillende locaties. Uh, wat ik al zei, Valkenswaard, uh, onder andere Maastricht en Eindhoven. En gaat u ook de grens over nog? Uh, ook in uh, België zijn we bezig en het onderzoek is gestart... nadat we informatie kregen vanuit Duitsland. Okay. Dus Dat is eigenlijk de aanleiding. En we werken dus ook samen met de Duitse politie. Ook met de politie in Denemarken. Er zijn ook een aantal Denen vandaag hier uh, aanwezig... Uh, die ons helpen bij het onderzoek. Want de twee hoofdverdachten die zijn eerder dit jaar aangehouden in Denemarken. En die zitten daar dus nu nog vast. Aha, en die hebben eventjes wat inlichtingen gegeven... aan de politie in Denemarken, begrijp ik. Dat is in het Deense onderzoek en wij zijn uh, van gang gegaan nadat we informatie kregen vanuit een Duits onderzoek. En dat uh, ging over hen Kijk eens aan. Nou, we weten genoeg voorlopig. Uh, Imke van Dijk, politiewoordvoerster, dank u wel voor nu. Als er meer nieuws is, dan horen we het graag van u. Oké, okay, graag gedaan. De KRO neemt het over op Radio 1 Sven Kokoman. Goedemorgen. Maar zelf, goedemorgen. Wat ga je doen? Nou, die internationale drugstransporten waar dit net ook over ging... Eh, waren de vermoedelijke achtergrond ook van de invallen gisteren... in Waalre bij een woonwagenkamp. De burgemeester daar is het nu spuugzat en wil dat dat kamp wordt ontmanteld... en dat de inwoners van dat kamp zich gaan verspreiden over gewone wijken. En verder met 100 vrouwen op één cel. legeruniformen naaien, dat staat twee pussy-riotleden te wachten... in de beruchte Russische strafkolonies, waar ze twee jaar zullen moeten doorbrengen straks contact met Peter Damkoer en die is daar wel eens geweest. Dus die kan uit eigen ervaring vertellen hoe het er daar uitziet. Dat en meer zo meteen bij de KRO. Nu is het nieuws van 1 over half 10. Hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. VGZ voert als eerste zorgverzekeraar een nieuw merk in met een no-claim voor de aanvullende verzekering. Mensen kunnen daarbij zelf kiezen waarvoor ze zich willen verzekeren. Verzekeren die geen zorg declareren krijgen het volgende jaar 10% korting op hun premie. De no-claim korting geldt in eerste instantie voor fysiotherapie, tandzorg en buitenlandhulp. De Brabantse Hogeschool Avans is volgens de keuzegids van dit jaar opnieuw de beste grote hbo-instelling. Bij die grote hbo staat de Hogeschool Zeeland in Vlissingen op de tweede plaats. Opvallend is dat de instellingen in de Randstad onderaan de lijst staan. Helemaal onderaan staat Hogeschool in Holland. Telecombedrijf KPN heeft in het derde kwartaal bijna een derde minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Winstdaling wordt voor een deel veroorzaakt door zware concurrentie van kabelbedrijven. Maar verder gebruiken consumenten vaker internet om berichten naar elkaar te sturen in plaats van sms. En volgens de vakcentrale FNV dreigt het bestaande netwerk aan kinderopvang in te storten door de vele bezuinigingen. En komt de arbeidsdeelname van jonge moeders in gevaar. Staat allemaal in een brief van de FNV aan de Tweede Kamer. Morgen wordt er in de Kamer gesproken over de nieuwe wet kinderopvang. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? ANBW verkeersinformatie. files nog op de A4, Den Haag Amsterdam bij Hoofddorp 2 kilometer. De A9, alkmaar Amstelveen, door Raasdorp 3. A28, Utrecht Amersfoort. Tussen Utrecht Uitholf en de Afrit ten drie 3 kilometer. En op de A28, Zwolle Amersfoort. 3 kilometer bij Leusden.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 Sven Kokkelman. De burgemeester van Waalra wil af van woonwagenkampen in heel Nederland. Speciale therapie voor nabestaanden van moord en doodslag. Corruptie in Nederlandse politiek dieper geworteld dan we denken. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Rotterdam. In een bejaardenhuis waar de muizen nooit op tafel dansen. Volgens ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. Weg met de woonwagenkampen in Nederland. Daarvoor pleit de burgemeester de wijkersloot van de gemeente Waal. Gisteren was er voor de zoveelste keer een politieinval... in het woonwagenkamp in zijn stad... En dat woonwagenkamp blijkt een vrijplaats te zijn... of lijkt te zijn in ieder geval voor drugscriminaliteit. En nu is het genoeg geweest, vindt de burgemeester. Kijken of we contact hebben met de burgemeester van Waalre. Meneer de Wijkersloot, Goedemorgen. Geen contact nog, geen contact. De burgemeester is vast nog even bezig met de afwikkeling... van de zaken die rondom die inval spelen. Gaan we eerst maar even terug naar Rotterdam dan. En daar is Harm van Attenveld. De recreatieruimte, een bejaardenhuis de Wetering van de Stichting Humanitas in Rotterdam, IJsselmond is gezellig gevuld. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Heesen. u zit hier aan het hoofd van deze tafel met uw hond op schoot. Hoe heet hij? Jessie. Jessie buigt zich naar de microfoon, nieuwsgierig uit zijn oogjes kijkend. Hoe lang heeft u Jessie al? Nou, ik weet niet precies, maar het zou iets meer of iets minder dan tien jaar zijn. Het schommelt ja. om de tien jaar. U heeft hem als uh, pup gekregen? Ja. Wat betekent uh, uw hondje voor u? Hoe belangrijk is uw hondje voor u? Alles. Alles, zegt u? Ja. Dat is wel heel veel. Ja. Hoe komt het dat het hondje zo belangrijk is? Nou, ik heb niet wat anders... Ingmar, Ingmar Verding, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben teamleider hier in het bejaardenhuis. Uh, ja, de meneer zegt het: het hondje betekent alles voor me. Ja, mijn vraag nu was: uh, wat betekent het voor de mensen? Maar dat antwoord is al gegeven. Ja, de meneer gaf al aan uh, alles. Uh, ja, Zo'n uh, ja, hond geeft eigenlijk tot het gevoel uh, om nuttig te zijn, het kunnen, kunnen zorgen voor iemand. Het geeft een groot stuk uh, activiteit uh, gezien de dag. Uh, het verhoogt ook het uh, gevoel van eigenwaarde. Het uh, beest is toch afhankelijk van de zorg uh, die de heer geeft. En natuurlijk ook een uh, afnemend gevoel van eenzaamheid. Kortom, een hond, een huisdier is goed voor mensen die wat ouder zijn in zo'n zorginstelling zitten. Maar dan nou komt gisteren het uh, gezaghebbende Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. En die slaan een groot alarm. Die zeggen in drie kwart van de zorginstellingen is ja, die zorg voor dieren um, niet goed geregeld. Um, hoe komt dat? Ik denk dat er te weinig afspraken op papier worden gemaakt vooraf. En dat is iets wat we hier gelijk bij opname doen. Er worden duidelijk afspraken gemaakt met, uh, ja, voor de opname... Al met maatschappelijk werk en de cliënt en zijn familie. Uh, en na opname bespreekt de leidinggevende met persoonlijk begeleider... door hoe de afspraken, hoe de afspraken te aanzien van het gemaakt zijn. Maar goed, als... Uh... Ja, als meneer bijvoorbeeld tijdelijk moet worden opgenomen in het ziekenhuis... en daarna weer terugkomt, wie zorgt er in de tussentijd voor Jesse? Uh, of de tussentijd? Uh, Wat kun... ja. zegt u? doet mijn oudste zoon. Ja, dat, dat is zo afgesproken. Dan ja. komt uw zoon die komt voor het hondje zorgen. Maar als er geen kinderen meer zouden zijn... Wie... Hondje in huis dan. Maar, maar stel dat meneer Heijzen geen kinderen uh, zou hebben... wie zorgt er dan voor het hondje? Uh, dan uh, er kan er uh, beroep gedaan worden op vrijwilligers. En of het verzorgen te helpen personeel. Hebben jullie ook nog tijd voor? Ik denk al die handen zijn aan het bed nodig hier. Maar u kunt er ook nog dieren bij verzorgen? Uh, nou, we kunnen het ook zien als een stukje activiteiten begeleiden. Mocht een dier uitgelaten worden, dat we daar wat cliënten bij betrekken natuurlijk. Stel dat u minder lang mocht leven, meneer Hezen, dan uh, uw hondje. Wat gebeurt er dan met Jesse? ga naar mijn zoon. Dan gaat uw zoon verder voor hem zorgen... Dat doet hij altijd al. Als, als er maar iets is, iets is of zo, dan gaat hij doen en halen ze hem op. En hij moet moeite doen om hem terug te krijgen. Je moet moeite doen om hem terug te krijgen. Ik zie de mensen hier aan tafel naar u kijken. Zijn ze ook een beetje jaloers dat u zo'n mooie hond heeft? Oh, dat weet ik niet. Is dat zo, mevrouw? Dat is... Ik wil hem wel lief, want ik zeg echt wel eens, ik wil hem wel helpen, maar doet... en die meneer wil hem niet afstaan. <laughs> meneer Willum, niet afstaan. De laatste woorden waren dat. Uit uh, Rotterdam, IJsselmonden. Zei Harm van Attenveld. Het is uh, inmiddels acht minuten over half tien. We kunnen nu naar Waalre, want uh, daar was een inval in een uh, woonwagenkamp gisteren. En nu vindt de burgemeester dat het maar afgelopen moet zijn... met de woonwagenkampen in Nederland. Uh, meneer de Wijkersloot, de burgemeester van uh, Waalre. Goedemorgen. Goedemorgen. Weg met die woonwagenkampen in heel Nederland? Nee, u, u, u zet het in een totaal verkeerd perspectief... De Telegraaf, want dat is de aanleiding dat hij dat zegt, die schrijft dit op. Maar ik heb in een interview een paar weken geleden al iets over dit onderwerp gezegd. Naar aanleiding van een rapport wat, meneer, wat mevrouw Spies, minister Spies van Binnenlandse Zaken, naar de Kamer heeft gestuurd over woonwagencentra waarin, zei, waarin de, de, de, de schrijvers tot de conclusie komen dat op een heleboel van de woonwagencentra sprake is van vrijplaats en daar iets aan moet gebeuren. In dat interview heb ik dus vervolgens ge gezegd dat daar dat, dat, dat, wat aan moet gebeuren, dat klopt. Daar zijn we in Waal bijvoorbeeld ook al jaren mee bezig. En nou, In dat gesprek kwam dus aan de orde van... Hè, eigenlijk moet je überhaupt je afvragen wat nog het bestaansrecht is... van eh, woonwagencentra, hè, die, dus die apart, los van onze normale samenleving... op een bepaalde plaats hun eigen cultuur hebben... waar eh, eigenlijk geen reden voor is. Ja, maar daarmee zegt u toch eigenlijk dat er geen bestaansrecht is... voor die woonwagenkampen, of eh, vergis ik me nu? Je, ik heb nogmaals, dit is in de filosofische zin, er is bestaansrecht. Nee, de bestaan... u bent burgemeester. U, u zegt nu, uh, als je je afvraagt wat is eigenlijk nog het bestaansrecht van woonwagenkampen... en u zegt met zoveel woorden, die is er niet. Dan is dat niet alleen een filosofische discussie. U bent burgemeester en u, u gaat over het, openbaar, uh, uh, het, het houden van het openbaar gezag en de openbare orde. Dus dan is het meer dan een filosofische discussie. Dus wat bedoelt u dan precies met die uitspraak? Dat, het, dat er alle aanleiding. Er is wel bestaansrecht voor, maar je kunt je af. bestaansrecht in de zin van dat ze bestaan. Maar dat bestaan heeft een oorsprong. En je kunt je afvragen of die oorsprong. nog geldigheid heeft in de huidige omstandigheden. En wat vindt u? Ik, ik, ik, ik denk dat je daar inderdaad. Eh, over kunt, anders over kunt denken dan normaal gesproken. En dat maar wat je dus vindt inderdaad de, de stelling kunt hebben dat er geen bestaansrecht meer voor is. Maar vindt u dat ook? Ik vind dat als eh, de, de, de constatering is dat er sprake is van vrijplaatsen... waar je geen gezag kunt handhaven, dat er dan alle reden is om te zeggen... dan wil ik dat ook niet langer handhaven. En is dat het geval in Waalre? Daar lijkt het wel op. En dat geldt voor meerdere plaatsen in Nederland, blijkt in dat onderzoek dus. In, in mevrouw Spies zegt dat dat er 44 zijn. Juist, dus voor die 44, zegt u, is er eigenlijk geen plaats meer in de samenleving. N nogmaals... Je moet je afvragen of als het, als het kiezen is tussen het herstel van het gezag of eh, helemaal opheffen, dan kun je ook voor het laatste kiezen. Maar natuurlijk eh, wil je dat eh, in een gesprek met, met de mensen om wie het gaat. Ja, maar Want die willen natuurlijk spreken. niet weg. Nee, zelf hebben ze namelijk, en ook daar is wel wat voor te zeggen, een historie van eh, decennia, van generaties die wel gezamenlijk daar een eigen cultuur hebben. Ja. Maar goed, wat gaat u dan nu in Welga doen met dat uh, woonwagenkamp waar de politie is binnengevallen gisteren? Wij zijn al sinds 2008 of 2009 op het pad om daar een bestemmingsplan wonen uh, te realiseren. En dat pad, daar gaan we niet meer vanaf. Met andere dus ik, woorden, ze moeten daar wij weg. Wij, nee, die moeten niet weg. Bij ons gaat het juist geïnstitutionaliseerd worden. In welke zin? Dat het een blijvende woonwijk wordt. Het wordt een gewone woonwijk? Ja. En mogen ze dan wel in hun woonwagens blijven wonen of moeten daar huis over in de... zijn nee, mag geen woonwagens. Het zijn, het zijn prachtige chalets. Waarom heet het dan een woonwagenkamp? Dat is uit de historie. Nou, dat is precies het soort filosofie... filosofisch gesprek dat ik daarover gehad heb. Ja. Goed, desalniettemin is de politie daar wel binnengevallen gisteren. Is daar nog iets gevonden van betekenis? Nou, dat mag geen naam hebben, maar in ieder geval wel weer een aan... Uh, knopingspunt voor de stelling dat er, uh, uh, uh, met, dat er drugs of drugshandel plaatsvindt. Uh, ja, in de ondersteuning of niet? In de ondersteuning. Ja. Hoe, hoe bedoelt u in ondersteuning. Nou, u zegt uh, de politie is er binnengevallen. Gev Hebben ze daar harddrugs gevonden of iets wat op internationale drugshandel lijkt? Er is cafeïne gevonden en dat is een middel waarmee je uh, drugs versnijdt. Maar over, het, over de inval en wat er gebeurd is, daar moet u bij de FIOT zijn. Ik heb er helemaal geen detailkennis over. Nou, hoe kan dat nou? U bent de burgemeester. U gaat over de openbare orde en veiligheid en over politieinzet. Dus dat, nee, dat is toch een beetje merkwaardig dat u daar dan niets van weet? Nee, ik, ik zeg ook niet dat ik er niks van weet. Ik zeg dat ik er geen details van weet. Dit is een zaak van de FIOT. Ja. De FIOT die informeert mij netjes dat ze dit gedaan hebben. En verder, en verder niks. Verder is het inderdaad een, een handhavingszaak van de Belastingdienst. Ja, goed. U pleit dus wel voor een harde aanpak van vrijplaatsen in Nederland? Nee, ik pleit helemaal niet voor een harde aanpak. Dat zegt u ik pleit, net. Ik, ik, ik, ik, ik pleit voor een effectieve aanpak. Wat dus is het verschil? Een effectieve aanpak die gebaseerd is op uh, de, uh, nou ja, de, de, het uh, gegeven dat iedere burger in Nederland dezelfde rechten en plichten heeft. Ja, maar u zegt net, u constateert net dat er op een aantal plaatsen in Nederland. U reciteert een rapport van minister Spies: 44 uh, plaatsen die wij dan kennen als woonwagenkampen. Uh, het, het, het kamp dat dan geen woonwagenkamp meer is, maar een chaletkamp bij u in, uh, in Waalre, Blijkens uh, uw woorden. Uh, en u zegt dat het zo niet verder kan en dat er iets moet gebeuren. En u, u, u stelt de filosofische vraag: je moet je afvragen of er in deze tijd nog wel plaats is uh, voor dit soort uh, uh, woongelegenheden. En u zegt daar dan vervolgens bij: Wat mij betreft niet. Ja. En dan is het toch einde verhaal voor dat soort woongelegenheden? Dat is ja, de dat, consequentie van een redenering. Dat, dat, dat, dat, dat moet elke gemeente zelf. Uh, nee, het gaat mij om uw opvatting. Wat u vindt. Ja, en heb u... ik toch gezegd? Ja, uiteindelijk, ja. Goed, ik dank u zeer ja. voor dit uh, buitengewoon heldere betoog. Meneer, ja, Meneer De Weijckersloot, goedemiddag. Morgen. De vraag van vandaag. In uh, dit programma stellen we u elke dag in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het wel uh, bijzonder interesseert. Zes Italiaanse wetenschappers zijn uh, veroordeeld tot zes jaar omdat ze de aardbeving bij L'Aquila in 2009 niet hadden voorspeld. En nou is de vraag, is de kracht van aardbevingen eigenlijk nauwkeurig te voorspellen? Seismoloog Bernard Dost van het KNMI heeft het antwoord. Aardbevingen zijn uh, niet goed voorspelbaar... Uh, dat komt omdat uh, aardbevingen uh, vinden plaats langs een heel groot, uh, grote breukvlakken over het algemeen. Uh, die kunnen soms wel uh, 100 kilometer of meer lang zijn en 20 kilometer diep. En uh, ergens over dat breukvlak zal een spanning groot worden, te groot worden... en er zal een verplaatsing uh, optreden. Waar, wanneer dat precies gebeurt over dat, uh, aardop, over dat uh, breukoppervlak... dat is uh, moeilijk in plaats en tijd te voorspellen. Wat er nu in Italië gebeurde... Nou, eigenlijk zeiden ze uh, van uh, in de orde van grootte van er is een zwerm en uh, dat gebeurt wel vaker zonder een grote aardbeving. Uh, dat kan opgevat zijn door de, het publiek van ga maar rustig slapen. Maar dat was natuurlijk iets anders dan een aardbevingsvoorspelling. Dus eigenlijk is het ook misschien wel een communicatieprobleem. Anders het antwoord van seismoloog Bernard Dost van het KNMI. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug? Nee, we zijn al in Rotterdam geweest. We gaan kijken wat we zometeen gaan doen in deze uitzending. Pussy Riot-leden gaan naar een strafkamp, dat weet u. Uh, hoe het er daaruit ziet, hoort u zo met 100 vrouwen op één cel. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1980. Er gaat er sluiten. Hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat is hij. Ja, veel gezang, veel geruzie en veel regen. Dat was ongeveer de blokkade van Kerncentrale Dodewaard. Die eindigde in een gesmadelijke aftocht deze dag in 1980. Kees Holtman is voormalig medewerker van de kerncentrale en inwoner van Dodewaard. En die zag ze allemaal komen. En gaan. uit de buurt van Daar krijg je kanker van alle hersenpan. Met dromme mensen kwamen ze dus naar, naar Dodewaard toe. Met tentjes en spandoeken en rugzakjes. En, en als je dan in Dodewaard woont. En daar zitten 4000 mensen, 4000 inwoners. En je krijgt dan 15.000 uh, demonstranten uh, in dat weekend uh, op je dak. Nou ja, dat merk je in het dorp natuurlijk wel. Maar speciaal voor de bewoners van Dodewaard, Zetten, Andels en Herveld. Degenen onder u die droge kleren hebben gebracht naar het basiskamp in het gat van Hagen... worden daarvoor heel erg bedankt. Maar uiteindelijk werd het dus verschrikkelijk slecht weer. En uh, het heeft in, met name op de nacht van zaterdag op zondag, als ik me goed herinner... Heeft het verschrikkelijk gerekend en gewaaid en het was koud. Stond daar s'nachts om, uh, om één uur een keer aan die, uh, aan die barricades. En uh, ja, daar zaten ze gewoon echt de koukruimer. Zo koud! Echt, nee, ik heb nog nooit zo weet je. Nee, Nee, waar dat mee is. 10, 12 man die daar nog uh, iedere dag zaten, terwijl er overdag uh, een hele haag met mensen zat, dan praat je toch over uh, rijen dik. 20, 30, nee, wat zeg ik, 50, 60, 70 man op, die, op dat dijkje. En dan, dat valt dan toch wel op dan. Kijk, je moet natuurlijk wel een diehard zijn. Uh, wil je dus uh, al die regen blijven tot zeren en ook nog eens een keer... daar tot in de hele nacht daarbij die, uh, die blokkades gaan liggen hangen. En de volgende dag van, jongens, mijn, uh, mijn aandeel heb ik wel geleverd. Uh, hele, voor mij is het feestje de voorbij. De hele blokkade, is zand en geklet en veralmogen. Sorry ja. dat ik het zo zeg, ja, want het is gewoon zo. Laten we nou, oh wacht nou even, dan moet je mij ook uit laten praten, ja. dat heb ik net ook gedaan. Laten we nou één keer gewoon koppen tellen en zeggen, nou hoeveel man zijn die, die willen gaan en hoeveel man zijn er die blijven. Nou sorry jongens, duidelijke minderheid, zegt blijven. Oké, okay, laten we nou één keer luisteren naar elkaar en doe dat nou. En want dit wordt een dit nou afgaan jongens, daar word je koud van, werkelijk waar. Ja. Want waar, waar zijn jullie mee bezig, waar is die kleine groep mee bezig die wil blijven. Dat is gewoon een stukje zelfbevrediging om het zo te zeggen. Die willen alleen maar blijven. Er was nog niet meer. Men ging naar huis. Gewoon als een, een uh, nachtkaarsje uitgegaan. De nachtkaars van Dordewaerts in de ogen van Kees Holtman. Deze dagen, deze dag in 1980. <totstuk> U kent haar als die blonde actrice. Ze kan ook aardig blond zingen. De Jukebox Blues was dat. Acht minuten voor tien luistert naar de Caro op Radio 1 Zingen. Dat doen de twee leden van de Russische punkgroep Pussy Riot voorlopig even niet. Want die zijn overgebracht naar de beruchte afgelegen strafkolonies. De vrouwen werden onlangs veroordeeld tot twee jaar strafkamp... wegens het zingen van een anti-Poetin-lid in de Moskouse kathedraal. Ga naar Peter Damkoer, onze man in Moskou. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Jij bent daar wel eens geweest. Perm 35, wat is dat precies voor een plek... Ja, nou, ik was in Perm 36, maar ze liggen er allemaal oh. bij elkaar. Die, die, die, die, die, die, straf, die strafkampen, ja. ja, dat zijn geen gezonde plekken. Hè. Ik was daar toevallig omdat uh, Memorial, dat is een uh, mensenrechtenorganisatie... daar een deel van dat kamp, het was ook een berucht kamp... waar in de Sovjet-tijd dissidenten werden, werden opgesloten. Daar is nu een museum, maar ja, daar komen niet echt veel mensen. Want je moet naar Perm eerst, uh, eerst vliegen, dat is zo'n drie uur vliegen van, uh, van Moskou. En dan nog, ben ik, was ik onderweg twee uur met een helikopter om er te komen. Dus erg toegankelijk is... Dat is dat niet waar die strafkampen liggen? Maar het is natuurlijk ook niet gezond. Hè. Er is wel wat verbeterd in de afgelopen jaren. Ik begrijp dat er nu telefoons zijn voor de, voor de gevangenen. Maar je ligt daar met honderd mannen of vrouwen op een, op, een, op een slaapzaal. Dat is een kiem voor allerlei uh, ziektes. En ze zijn dan ook berucht, die kampen, voor het verspreiden van TBC. Er zijn 27% van de mensen die die strafkampen verlaten. Die komen thuis met deze, met deze besmettelijke ziekte. En besmetten daar weer andere mensen. Het is geen pretje. Zes uur euh, ochtends begint de werkdag met een appel op het plein van het strafkamp. En alleen als het kwik daalt onder de 30 graden, dan mag je binnenblijven. Juist. En wat doen ze daar de hele dag, die vrouwen, dan zo meteen? Nou, vroeger de beroemde strafkampen van Kolomna, Dat waren dus de, in, in, in, in het, in het ver, verre oosten van, van, van Siberië. Daar waren de goudmijnen en de kolenmijnen. Daar werden de gevangenen de, de mijnen ingejaagd en kwamen daar zelden levend weer uit. Nou, dat is natuurlijk voor mij. Het is het, het bekende gevangeniswerk van, van, van de uniformen naaien voor het leger en voor de politie. En de beruch, beruchte Valinki maken. De beruchte, beroemde Russische vildlazen die zo heerlijk warm zijn in de winter. Ja, ik dacht eigenlijk dat die tijden van die uh, Sovjet-strafkampen wel een beetje achter ons lagen. Maar dat lijkt helemaal niet het geval te zijn, hè? Nou ja, het zijn dus werkkampen. Je, je het de, de, is het oude tsaren-systeem eigenlijk. Hè. De tsaren verbanden de mensen ook al naar die, naar die werkkampen. en, en, en, en, en verbanningsoorden... in Siberië of in het noorden van Karelië. Ruslands beruchtste, beroemdste gevangenen op dit moment is natuurlijk Miguel Gadarkovsky. die eens rijkste man van Rusland. die ergens in het noorden van Karelië zit. ook in zo'n zo strafkamp, vooral afgelegen. Je krijgt dus een dubbele straf: je krijgt een veroordeling. en, en, en dan als eens een keertje word je weggestuurd naar zo'n komt dat bijna onbereikbaar is voor je familie. Dus het contact met je familie ben je dus ook al, ook al kwijt. Eh, ja, het oude systeem is dus in de, in de Sovjet-Unie... Eh, was, was het eh, in de Gulag-archipel... Waar, waar miljoenen mensen om het leven zijn gekomen. En het oude systeem bestaat in die zin nog steeds... dat het iets humaner natuurlijk is geworden. Er worden geen mensen meer de dood ingejaagd. Maar een pretje is het allerminst. Nee, want er is telefoon tegenwoordig. Ja, die is, tele, die is telefoon. De, de, deze twee dames hebben... de, de ene heeft een, een zoontje van vijf en de andere heeft een dochtertje van vijf. Ja, dat wou ik je vier. vragen. Want ja, wat ja. gebeurt er met die kinderen? Want ja. ze zijn gewoon jonge moeders ook. Het zijn gewoon jonge moeders. Ja, nou ja, die moeten maar zien hoe ze daar in Perm. En de anderen zitten in Mordova. Ergens in de buurt van Sarans. Daar had je al wel, wel van gehoord, waarschijnlijk. Yeah. Daar, daar, <laughs> daar, daar, is bijna niet, daar is bijna niet te komen. En als die familie geen geld heeft. Eh, om daar tijdelijk een tijdelijke te huren. Of, of wat dan ook. Ja, dan, dan zijn ze twee jaar geïsoleerd van hun, van hun gezin. en van hun kinderen. Dat is geen, geen ge gezonde toestand. En, en de kans ook zelf voor deze vrouwen. dat ze er gezond uitkomen. En hun kinderen gezond zien, is uitermate klein. Het is vandaag tien jaar geleden dat drama in Noordoost, dat, dat, dat, dat, dat uh, musical theater hier, die ja. gijzeling in Moskou. En we hebben daar voortdurend contact gehouden met één man, is er veroordeeld. één Tsjechen, die ons geholpen heeft contact te leggen met de binnen totaal on, uh, onnodig voor acht jaar veroordeeld vanwege uh, het hand- en spandienst te verlenen aan, aan, aan, aan, aan terroristen. Die jongen die is daar met zware, als een zware hepatitis-patiënt uh, Uitgekomen en wij hem al die jaren voortdurend van medicijnen moeten voorzien. Dat is ongeveer de situatie die, ja, die ook deze vrouwen tegemoet gaan. Buitengewoon gewoon slecht vooruitzicht dus voor deze twee leden van Pussy Riot... waar het zingen van een anti dit allemaal niet toe kan leiden... in het Rusland van vandaag. Dankjewel, Peter, vanuit Moskou. Straks, dames en heren, um, een speciale behandeling... voor de slachtoffers van geweldsdelicten zoals moord... Uh, en het ochtendhumeur van Mart Smeets krijgt u ook. En het blijkt ook dat de Nederlandse politiek veel corrupter is... dan wij tot nu toe denken, blijkt uit onderzoek. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... hier op <coughs> Radio 1 naar het nieuws van 10 uur... met Dorald Megens. Blijf bij ons. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland.